Jan van der Putten met het NOS-journaal Schiphol beleefde druk. Zet de luchthaven meer personeel in. Deze zomervakantie zijn buiten Europa vooral vluchten naar de Verenigde Staten in trek. Wekelijks vertrekken daar bijna 75.000 mensen naartoe. Ruim 10% meer dan vorig zomerseizoen. Binnen Europa zijn het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Griekenland het populairst. De bosbranden in het noorden van Californië hebben een zesde slachtoffer geëist. Het lichaam werd gevonden in de buurt van de stad Redding. Volgens de politie was het slachtoffer gewaarschuwd voor de branden, maar niet vertrokken. Eerder kwamen al twee brandweermannen en een vrouw met haar twee achterkleinkinderen om het leven. Zeven mensen worden nog vermist. Door de branden in Californië zijn al meer dan 500 gebouwen verwoest en nog eens 5000 worden door het vuur bedreigd.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 Op het Indonesische eiland Lombok zitten nog meer dan 500 wandelaars vast na de aardbeving van gisteren. Ze zijn gestrand op de vulkaan Rinjani en kunnen niet naar beneden omdat twee bergpaden onbegaanbaar zijn geworden. Door de beving met een kracht van 6,4 vielen 14 doden en meer dan 160 gewonden. Meer dan duizend huizen zijn verwoest. Het weer vandaag vrij zonnig en 25 tot 31 graden. In het westen kan later een bui vallen.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 Het blijft geweldige muziek, muziek van de Doobie Brothers. Je de Long Train Running. Daarmee is het even na twee uur Zandvoort een middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Tolweg 10A. En volgens mij ben je net aan uh, droog uh, overgekomen of nou, toch dat nog... buiten, bu buiten niet overleeft. Ik ging droog het huis uit, maar ik moest halfwege even een pitstop maken bij vluchtfeestje.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 Het weer in Zalvoort was vanmiddag wel in één keer heftig. Maar we waren er wel even aan toe. En nou, afgelopen nacht een bloedhete nacht hebben we meegemaakt. En toch weer even blij dat deze bui is gevallen. En de temperatuur naar zo'n 20 graden heeft gebracht hier in Salfords. Dus daar waren we wel even aan toe. Straks daarover, want ja, dat heeft ook schade aangericht. Onder meer aan de zomermarkt op de boulevard. Daar heeft een windhoofse huis gehouden. Daarover straks veel meer bij het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst meer muziek. Niet.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 Dus laat even via Facebook van je horen en uh, dan liggen die kaarten voor jou klaar. Ja en nu heb je nog uh, de zomerrit uh, Alle tijd is dit een beetje Albert-Jan. Ik oh, zie je al meteen meeswingen. Ja ja. Ja, dat blijft een populaire plaats. Hier is die Underdog project. Nothing but a summer jam Nou, oh, Abutian, ik dacht uh, vanmiddag rond 12 uur nog wel even aan, hè? Ja, echt waar. Ja, want, uh, ja, toen begonnen dus zo'n beetje die uh, heftige buien uh, hier in uh, Zandvoort. Ja. En je had gezegd: we gaan morgen alleen maar zomerse muziek draaien. Ik denk nou, dat gaat, uh, gaat lekker weer. Uh, want hoe gaan we dat uh, aanpakken? Nou, gewoon een combinatie tussen de regenplaatjes en de zomerzits. Uh, hebben we dan vanmiddag voor je tussen 2 en 5 uur. En dit blijft ook een zomerplaats, terwijl die gaat over de winter. Hmm, heel vreemd. Passed along Heb jij nou enig idee Albert uh, hoe dit nou een uh, zomerhit heeft kunnen worden? Terwijl het gaat over de uh, Such a Winters Day. Ja, nou ja, ach, maakt niet uit. Ik bedoel, als het maar gedraaid wordt, hè? Ja, precies, zo, zo is het. De mama's en de papa's waren dat. Ja, het nieuws uh, rondom het uh, Watertorenplein. Laat ook ons niet onberoerd. Nee, <lacht> zeker niet. Vanmorgen uitvoerig uh, aan de orde geweest uh, voor diegenen die uh, dat... Uh,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 De tape, ja. Wat zal dat nou zijn, die tape? Je ja, zou zeggen, Zandvoort ja. heeft zijn eigen woordelijk date. Ja, binnenkort gaan we vast en zeker ergens horen. De tape die beschikbaar is, dat horen we vanmorgen. In ieder geval bij Goedemorgen Zandvoort. Met uh, Springtij-architecten en, en uh, Jo Berensen die daarover in de uitzending waren.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 Is het een beetje te hard daarbinnen? binnen? Ja, het gaat goed. We hebben de Airco aan. Dus, uh... Oké. Okay. What's the weather in Ontario today? 20-ish, I guess. 20, high 20s, maybe. So it's better here, or is it too hot, you think? I like it here better. Yeah. Oké, okay, dan gaat er net eentje weer voor. Ja. Nou, ik dat jullie nog het strand opkomen. Ik <laughs> hoop het ook. Okay. Sterkte. Dankjewel. Nou, de muziek kan weer aan hoor. <laughs> yeah.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 Lekker vroeg uh, de spulletjes ingepakt. Ja. Hoe bruin wilt u worden? Nou ja, het gaat vanzelf, hè. Ja. Ik heb een donkere huidskleur, dus het gaat vanzelf allemaal. Dus. Niet de uh, factor 80 te nee, gebruiken nee, vandaag? Nee, nee, nee. nee. Okay. Pas een beetje goed op elkaar, hè? Is goed. Oké, okay. okay. veel drinken. Ja? Wat, wat drinkt u dan, meneer? Uh, Spaar rood. Ja? Ja, ik hou het netjes. Ja. Kijk eens, ik heb een hele liter bij me, dus... Uh, Kijk eens. Oh, ja. Een liter bij me, dus... Ja. Oh. Nou.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 Wat een lekker hit weer voor Justin Timberlake en Chris Stapleton. Je hoorde say something. Wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen? Dat kan vanavond weer bij CFM. Tussen 7 en 9 wordt de Euro Breakdown uitgezonden vanaf de tolweg 10A. En ja, het is wel een primeurtje voor een nieuwe prestatrice die erbij is. We hebben we het over vanity? Zij maakt vanavond haar debuut in de Eurobreak... met Patrick van Buringen en Mike Bullet. En Mike stelt de lijst van de 40 beste plaats van Europa weer voor je samen. Dus gewoon lekker vanavond gaan luisteren... tussen 7 en 9 naar CFM. De Eurobreakdown met uiteraard de nieuwe prestatrice Vanity. En Mike en Patrick. Graag tot zometeen naar het nieuws. Dan zijn we er weer.